Freddy van met het NOS-journaal. Misbruik van prostitutie is strenger aangepakt. Pooiers en escortbureaus zonder vergunning krijgen niet langer alleen een boete. Er komt een gevangenisstraf op te staan. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen trekken ook 300 miljoen euro uit om jongens en meiden te helpen die uit de prostitutie willen stappen. En de overheid gaat niet langer onnodig opschrijven of iemand man of vrouw is. De vier partijen van de nieuwe coalitie willen dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal te werk gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. De maatregel is een van de manieren waarop de nieuwe coalitie de rechten van LHBTI mensen versterkt. Zo wordt ook seksuele geaardheid opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies en het Rijk niet langer zomaar vragen naar het geslacht waar dat niet nodig is. Bijvoorbeeld in brieven van de gemeente over de afvalstoffenheffing of de WOZ-waarde. In het paspoort blijft de aanduiding omdat die in het buitenland wel vaak nodig is. De zoektocht naar de vermiste Anne Faber heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd. Vandaag werd in een nieuw gebied gezocht, ten westen van het park in Huisterheide... waar donderdag een fiets werd gevonden. Ook deze zoekactie werd uitgevoerd door de Mobiele Eenheid... met behulp van familie, bekende en vrijwilligers. De politie deed vandaag ook onderzoek in tuinen van bewoners in de omgeving. De vrouw van 25 is nu tien dagen vermist. Morgen gaat de zoektocht door. En in Moskou woedt een grote brand in een bouwmarkt. De brand is zo groot dat de brand weer helikopters heeft ingezet. In de bouwmarkt waren 3000 mensen toen de brand ontstond. Die zijn geëvacueerd, melden Russische media. En tot nu toe zijn er geen slachtoffers bekend. Waardoor de brand is veroorzaakt, is niet duidelijk. En het weer vannacht kan de temperatuur in de gebieden met opklaringen dalen tot 6 graden. Later meer bewolking en een enkele bui. Morgen weinig zon, steeds meer buien en 15 graden. Dit was het NOS. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Een passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits.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 Welkom terug bij CFM Klassiek op deze zondagavond. En we begonnen dit tweede deel van ons programma met de ring des Nibelungen. Akte nummer drie, de Walkuren, de vlucht van de Walkuren. En eh, dat weten de kennis natuurlijk al, dat is geschreven door Richard Wagner. Het werd gevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Dave Perry. Volgende stuk wat wij voor u gaan spelen, draaien, hoe je het ook noemen wil. The Fantasy for Orchestra Night on Bald Mountain van Modest Muzorski. Het wordt uitgevoerd door het RTV Slovenia Symphony Orchestra onder leiding van Anton Nanout. Ja, het is dan weer fijn, zo'n uitzending waarvan je in de klassieke muziek heerlijk van de hak op de tak springt. En waarbij van allerlei stijlen en soorten en aanverwanten aan bod komen. En uh, nu gaan we naar de heer Mozart Wolfgang Amadeus, om precies te zijn. En uh, wonderkind geweest, al op hele jonge leeftijd virtuoos. En ook al op hele jonge leeftijd aan het componeren geslagen. Hij schreef ook een aantal uh, ...opera's en daarvan gaan we nu iets horen. De opera Figaro's Hochzeit, oftewel The Marriage of Figaro. Eh, Mozart's Werken 492 en daar gaan we luisteren naar de overture. Het wordt gespeeld door het Slovenia Orchestra, onder leiding van Anton Narut. En die man hadden we net ook al, maar we krijgen hem dus gewoon nog een keer. Anton Narut, dat is de dirigent. Het stuk is weer zo'n stuk dat je vaak genoeg eh, hoort en waar je je soms van afvraagt eh, van wie is het nou eigenlijk. Het is in ieder geval een heel bekende melodie. Het is de zogenaamde Trumpet Voluntary in D. Majeur. En dat heeft als bijtitel The Prince of Denmark's March. Het stuk is geschreven door Jeremiah Clark en het wordt uitgevoerd door Christian Reiner... Die speelt trompet natuurlijk. En het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Frank Shipway. Zo'n stuk dat je vaak hoort, bijvoorbeeld ook bij officiële gelegenheden als belangrijke personen de kerk inkomen of zo, bij een bruiloft of noem het maar wat. dan wordt dit best wel eens vaak gebruikt. Dus er zijn ook diverse orgelbewerkingen van, de, dus dat alleen een, een organist het speelt, maar het blijft evengoed gewoon lekker de Trumpet Voluntary heten. Weer iets heel anders nu. We gaan naar Jules Massenet en die heeft een Thaïs meditation, oftewel een meditation. Het wordt uitgevoerd in dit geval door Pieter Schoeman, die speelt viool. En dat doet hij samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van David Perry. Camille Saint-Saëns is de volgende componist waar we iets van gaan laten horen. En in dit geval weer een van zijn wat bekendere werken. Oftewel de danse macabre in G mineur, opus 40. Het uh, stuk is natuurlijk ook bekend geworden een beetje omdat de Nederlandse groep Exception hier een verpopte versie van gemaakt heeft. Maar nu hoort u dan weer eens het origineel. Werd uitgevoerd door het Koninklijk Stockholm Philharmonisch Orkestra onder leiding van James de Priest of James de Priest. Dat wil ik even afwezen hoe je dat precies uitspreekt. Maar we doen het ermee. James de Priest of James de Priest, een van de twee. Ha ha Finlandia, opus 26 van Jean Sibelius. Dat is het volgende stuk dat wij voor u laten horen. Het wordt in dit geval uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra. En daar is hij weer, we hebben hem al eerder gehoord vanavond, David Perry. Nou gaan we nu iets doen eh, wat eh, eigenlijk op dit moment voor mij persoonlijk wel heel, persoonlijk, heel toepasselijk is. Namelijk een schilderijententoonstelling. En het stuk werd geschreven door Modest Mussorgsky. The Pictures at an Exhibition. Het wordt eh, uitgevoerd, het is een heel kort stukje, duurt nog geen twee minuten. Het wordt uitgevoerd door het Vins Orkest onder leiding van Leif Segerstam. idee om u uh, het hele stuk nog eens te laten horen, de Pictures at an Exhibition. Het volgende stuk wat er voor u klaar is staan, dat uh, gaan we helaas niet meer redden, want daar is geen tijd meer voor, want dat is dan weer zo'n stuk wat 17 minuten duurt. Dus dat slaan we even over, dat houdt u te goed in een volgende uitzending. En gaan we er dus uit, denk ik, ik uh, denk dat we daar wel mee aan het eind komen, met de serenade... Uh, in G-majeur KV 525. En daaruit het eerste deel. Het, alle, het wordt uitgevoerd... Het, dat heet Allegro. Het wordt uitgevoerd door het Rundwoek Symphony Orchestra Leipzig. Onder leiding van Max Pommer. En dan zult u natuurlijk denken van wat krijgen we nu? Wie is de componist? Want dat vertel je niet. Nou, dat is Wolfgang Amadeus Mozart. En het stuk dat kent... Nou, ik denk 90% van de mensen kent het wel. Eine kleine nachtmuziek.